Bitcoin basis nummer 9. Wat is het Lightning Network? Lightning Network is sinds januari 2018 in gebruik en maakt snelle, goedkope en betrouwbare betalingen via een gedecentraliseerd netwerk van kanalen mogelijk. Het Lightning Network is een protocol dat een tweede laag vormt boven Bitcoin. Lightning Network kanalen maken het mogelijk om Bitcoin snel en eenvoudig naar andere kanalen over te dragen. Lightning wallets maken op die manier instant betalingen in bitcoin mogelijk tussen gebruikers. Het routeringsalgoritme in het Lightning netwerk kan automatisch de meest efficiënte route voor een betaling via het netwerk van kanalen vinden. Het gebruikt een variant van Dijkstra's algoritme dat de kosten, capaciteit en uptime van elk kanaal overweegt en vindt automatisch de meest efficiënte route. Lightning Network maakt ook gebruik van Atomic Multipath Payments om betalingen in kleinere delen te splitsen en via afzonderlijke kanalen te verzenden. Je kan Bitcoin ook vanuit een Lightning-kanaal terug naar je eigen Bitcoin-adres plaatsen. Zulke definitieve schikking gebeurt via een traditionele Bitcoin-transactie. Een zogenaamde on-chain-transactie op de Bitcoin-blockchain. Kortom, Lightning Network maakt Bitcoin meer schaalbaar Extreem snel en goedkoop. Maar ook NG makkelijker te gebruiken.